8 uur. Het NOS-journaal. Dikter Hark. Het kabinet wil al in maart naar Kunduz. De Tunesische premier na de verkiezingen weg. En pensioenpremies drukken netto loon.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 Vanaf een Japans eiland is een onbemande, onbemande raket vertrokken... naar het internationale ruimtestation ISS. Aan boord is zes ton aan wetenschappelijke apparatuur, voedsel en kleding... voor de astronauten in het ruimtestation. De ruimteschip zal donderdag aankomen bij het ISS. Als de lading is afgeleverd, wordt de raket afgesloten... en zal die in de damkring verbranden. Japan heeft nog niet veel ervaring in de ruimtevaartindustrie... maar krijgt nu meer kansen, omdat het Amerikaanse shuttleproject afloopt. Door hogere pensioenpremies kan het loonstrookje deze maand tegenvallen. Blijkt dat berekeningen van loonstrookverwerker ADP. In november leek het er nog op dat het netto-loon... over het algemeen iets hoger zou uitvallen door lagere belastingen. Maar nu de pensioenpremies bekend zijn... blijken veel mensen er toch een paar euro... tot iets meer dan een tientje op achteruit te gaan. Geldt onder meer voor werknemers in de bouw en de klein metaal. Werknemers in de zorg gaan er volgens ADP nog steeds op vooruit... omdat hun pensioenpremie minder stijgt.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 ANWB-verkeersinformatie, ah, vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... na een ongeluk rotterdam Rotterpolderplein. Verkeer kan er wel omheen worden geleid. En verder is de N62 dicht, Borse legend bij de Westerscheldentunnel. Dat heeft te maken met een auto met pech. Goed nieuws voor de zakelijke smartphonegebruiker. Let's talk business. De iPhone 4 is nu voor ondernemers verkrijgbaar met het supersnelle Vodafone-netwerk.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 Een hele morgen. Het is zaterdag 22 januari. The Voice of Holland en The Sound of Holland. Bij The Voice kijken we naar de contracten die de deelnemers moeten ondertekenen. En de Sound, dat gaat over het geluid op de schaatstribunes. Oftewel de dweilorkesten. Er is discussie over het repertoire. Maar we beginnen in de Arabische wereld. Want Arabische militairen uit Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten... die vechten in Afghanistan mee met de Amerikaanse commando's. Dat betekent tegen andere moslims en tegen de Taliban. Ze doen mee aan Enduring Freedom, dat is een vechtmissie. Blijkt allemaal uit ambtsberichten die de NOS heeft gekregen van Wikileaks. Correspondent Nicole Vever over de reactie van de Arabische wereld.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 Ja, nou, mensen volgen het wel. Die vinden het hartstikke interessant om te zien wat hun leiders uh, bekokst over met de Amerikanen, wat ze over elkaar zeggen. Dat wordt wel gevolgd, maar door een bepaalde groep in de samenleving. De meeste mensen hebben echt iets anders aan hun hoofd. En dat is gewoon gebrek aan werk, aan eten. Uh...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 doen zoals ze altijd doen, dan blijft ze deze week rustig op straat. Nicole Leveva vanuit Jordanië. Ben Sonders, dat is de winnaar van The Voice of Holland, Nederlands nieuwste talentenshow. Een talentenshow 2.0, zo wordt hij ook wel genoemd, als opvolger van idols van X-Factor, noem ze maar op. Deelnemers aan dergelijke shows moeten contracten ondertekenen waarin ze zich, volgens de critici, overleveren aan platenmaatschappijen en producers. En ook bij The Voice of Holland gaan de geruchten over wurgcontracten. Vier finalisten. daar kan er maar één. The Voice of Holland zijn. Marie, Kim, Leonie, Ben of Pearl. Hier gebeurt het vanavond. Want dit is the Voice of Holland de Final. En dan vind je in de police opeens Jim Bakum. Uh, nummer twee, ja? Idols was het toen? Ik was nummer twee alweer. ja, wel. Ja, klopt. Nou, dan wordt er ook alweer over geschreven, ook over al die uh, talentenshows. Uh, dat als je eraan meedoet, de contracten die je, die je erbij krijgt. Mm -hmm. hoe, hoe heb jij dat ervaren? Nou, toevallig heb ik er twee weken terug nog over gehad. Uh, ik, ben, ik heb toen gelukkig, uh, ik was toen destijds 15. Dus veel te jong om dat allemaal te begrijpen. Maar uiteindelijk heb ik er wel. Uh, uh, ja, echt erop gefocust. En ik, heb, ik heb een oom en mijn vader, die, die hebben mij heel erg daarin geholpen. We hadden een goede advocaat er ook bij. Nou, het zijn best... Uh, het, het zijn, ja, ik denk nu, nu in, in het heden... zijn het nog uh, heftigere contracten dan destijds. Vind je het eerlijk dat het op zo'n manier gaat? Ik moet wel zeggen, als je jong bent... en daar proberen mensen dan een soort slaatje uit te slaan... vind ik niet eerlijk. Maar deze mensen zijn allemaal... Nou, de meesten zijn echt allemaal boven de twintig... Uh, en meestal over de 25. En dan vind ik wel dat je wel moet begrijpen dat je van tevoren heel goed een contract moet doorlezen. En het, ik heb toevallig daar een paar weken terug ook met Lenny over, heel lang over gepraat. En uh, ja, dat vond ik wel grappig om te zien, want die is, hij is 23. En hij had ook zoiets van ja, ja contract. En, uh, maar ik zei van je moet het goed doorlezen. Je moet het echt goed doorlezen. Je hebt het gevoel dat deze mensen die nu meedoen daar heel goed naar gekeken hebben? Ik ben bang van niet, maar ik denk dat sommigen sommige wel en ook sommigen niet. Maar het komt gewoon, je zit in een roes. Je gaat maar door, je, je wordt overal heen en weer gesleept. En dan het laatste waar je aan wil denken is een contract. Geloof mij. The Voice of Holland 2011 is... en de winner is Ben Saunders. Ja, niet normaal, hè? En er zijn er heel veel talentenshows geweest de afgelopen jaar. Van ja. heel veel mensen horen we nooit meer wat. Waarom gaat dat jou niet gebeuren? Oh. Nou ja, dat weten dat we nog niet. Maar ik kom in ieder geval met een... Uh, ik hoop een keiharde album. Ja, jij hebt natuurlijk al helemaal in het begin een contract moeten tekenen. Daar staat al iets in over platen die uitgebracht worden. Nou, het is als je de voice van het Winter, krijg je een plaatcontract aangeboden. Ik kan werken met de beste mensen, dat is ons versteld. Dus daar uh, ga ik op wachten. ...geen werkcontract wordt, ofwel, wat, wat, er wordt al van alles over gezegd, hè? Dat, dat, ja, nou... maar het leuke was, mensen zeiden dat, dat maar niemand had het contract gezien, volgens mij. Dus dat is gewoon allemaal... Uh... Ik ja... vond het geen werkcontract. Dus... En jij hebt er een goed gevoel over? Ik heb er een heel goed gevoel over. Ik ben ja. er blij mee. Oké, okay. ik geniet ervan. Dank je. Van jouw kandidaat, jouw, uh, jou, jouw man is het geworden. Maar heeft hij al een contract moeten tekenen? Heb jij daar op gelet wat hij oh. heeft getekend? Uh, heel eerlijk gezegd was dat al gebeurd uh, voordat ik uh, natuurlijk wist dat hij mijn kandidaat werd. Maar ik heb hem wel geadviseerd in welke metze, met welke mensen die moet praten en welke mensen uh, hun mening uh, die, uh, die op waarde moet schatten. Nou, en uh, de verhalen uh, gaan uh, al uh, over Ja, ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk, gaat dat. Maar uh, de mensen die contracten echt gelezen hebben, die, die mogen er een mening over hebben. En heb jij het gelezen of niet? Ik heb ik heb eruit daaruit gelezen, zeker en ook van tevoren met. Trek je dan of denk je van nou nee, dit is nee nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, je tekent natuurlijk altijd een contract. Ik heb ook een contract met een platenmaatschappij of met een productiemaatschappij. En daar geef, daar geef je geld aan. Uh, daar draag je geld aan af. Omdat die mensen het risico nemen en je, en je, en je maken wie je bent. Dus dat is helemaal niet gek. Dat, dat, dat, maar... heel veel mensen doen daar spastic over. Maar vaak moeten mensen contracten die bij dit soort programma's tekenen. Als ze nog niet bekend zijn en denken: Nou ja, ik teken maar alles, want ik moet toch verder. Hele ingewikkelde vraag voor iemand die net uh, hoort <laughs> ja, dat hij okay. een fles champagne omhoog mag houden. Oké, dus, Oké. Okay, uh, okay. Ben Summers. Jongen, dan ga je. Fantastisch. En de man die de ingewikkelde vragen stelde, dat was onze eigen Mark Hamer. Weg met de dweilenorkesten tijdens de schaatswedstrijden. Dat zo dadelijk. Verkeersinformatie, nog steeds niet heel erg druk op de weg hoor. Maar op de A9, Amstelveen richting Alkmaar, bij knooppunt Rotterpolderplein... is een rijbaan afgesloten door een ongeluk. Rond dit tijdstip zou de weg weer opengaan. En op de N62, dat is Borselen richting Gent, bij de Westerschelde Tunnel... is de weg afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Eén man was er voor nodig om in Tunesië een revolutie te ontketenen. De 26-jarige Mohamed Bouazizi. Hij stak zichzelf in brand op 17 december en de rest is geschiedenis. Verslaggever Moustaba Oekbi gaat op bezoek in zijn geboortedorp. Sidi Bouzid het dorpje waar Mohamed Bouazizi...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 Mohammed Bouazizi. Een eenvoudig huis. Een paar kleedjes op de grond. Een vogelkooi. De zus van Bouazizi staat hier in de keuken. Met een paar westerse media te woord. En zijn moeder, ja, die zit op een blauwe bank. Hoofd naar de knieën gebogen. Mevrouw, kunt u ons vertellen wat voor persoon was uw zoon Mohammed? Mohammed, Heel mooi,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 Hij is een martelaar die het volk van tirannie heeft bevrijd. Gelukkig is hij niet voor niets gestorven. En dat biedt troost. Een reportage was van Mustafa Oekbi. Normaal gaat het er in een schaatsal als Tialaf feestelijk aan toe. Zeker tijdens grote toernooien. En wat hoor je dan? Lekker gezellig inhaken met zalen. Het Eka Short Track vorige week in Heerenveen, dan ging het heel anders. Dat werd niet opgeluisterd door het traditionele dweilorkest. Maar daar was deze muziek te horen. Karpap, de volume, dat was het ongeveer. Gaan ze iedereen Irene lief meteen via Twitter weten dat ze het geweldig vond. En dit moest ook bij de lange baan gebeuren. Weg met de dweilorkesten. Ja, dat vraagt toch om een reactie. Wie bellen we? We bellen met dweilorkest De Glasblazers uit Heerenveen. Want die spelen al 25 jaar in Tialf. En dit weekend is het 2K-sprint. En daar staan ze, denk ik, ook wel voor een lastige opgave. Het moet hipper. Goedemorgen, meneer Sikkema. Goedemorgen, Bert. Ja, Hans Sikkema. Um, van het orkest. Um, wat speelt u trouwens in het orkest? Ik uh, speel zelf uh, bariton. Ah, dat ja. is mooi. Zeg maar, wordt het hipper vandaag? Uh, wordt het hipper? Nou, ja. in, in ieder geval. Uh, uh, wij uh, hebben natuurlijk de discussie ook gevolgd. als, als Dweilorchest. Uh, en uh, de discussie is zeker niet, uh, niet, niet, niet van de afgelopen jaren. is van de afgelopen jaren. Uh, en uh, als we kijken. Uh, u gaf al uh, duidelijk aan. Uh, het is de afgelopen 25 jaar. Uh, uh, is er al heel veel veranderd. En uh, uh, dat zal uh, een continu proces blijven. En uh, wij proberen als, als Drijlorkest uh, de, de trends te volgen binnen het, uh, het genre wat wij natuurlijk uh, spelen. Maar jullie kunnen toch nooit zo hip zijn als uh, wat we net, uh, wat, wat net hoorden. Ik bedoel, de, daar hebben jullie de instrumenten toch niet voor als Drijlorkest? Uh, nee, het gaat om een stukje sound. Uh, ja. We zijn, zijn blazers. Uh, Daarom? We hebben blaasinstrumenten. Blaas en uh, wij, uh, wij spelen een stukje live muziek, uh, vergeet dat niet, het is, de, het is een stukje uh, inspelen op het moment, inspelen op uh, de sfeer die op dat moment in de, in de hal uh, aanwezig is. En um, ja, dat kun je natuurlijk met mechanisch muziek uh, wat minder makkelijk doen. Ja. Maar is het, is het trouwens ook een terechte op, uh, opmerking? Want iedereen uh, Wust, die twitterde erover. Hè? Ja. Um, maar is dat iets wat dan bij uh, uh, schaatsers leeft? Of is het iets wat ook bijvoorbeeld bij het publiek leeft? Nou, uh, bij het publiek, uh, in, in tegendeel. Uh, als wij uh, ook vanmiddag en morgen uh, langs de baan staan... Uh, kan het voor het publiek niet lang genoeg duren. Onze netto speeltijd is de afgelopen jaren behoorlijk geslonken. Uh, en ja, je, je merkt ook vanuit het publiek dat uh, men dat jammer vindt. Ja, en, waarom is uh, trouwens de speeltijd geslonken? Nou, de, kijk, wat, wat, wat lager. Het, het is natuurlijk professioneler geworden. Er zijn steeds meer invloeden. Uh, van sponsors van ah, De sponsor reclame. wil ook al even zeggen van... dit ja. toernooi is mede mogelijk gemaakt dankzij. Ja, ja. ja precies. Dat, dat soort dingen. En dan mogen jullie niet spelen. Maar, nee. um, nou ja, goed. Vanmiddag gaan jullie gewoon weer op de ouderwetse tour. Ik bedoel, wat, wat is het eerste nummer wat we kunnen horen vanmiddag... als we op de tribunes zouden zitten? Nou, ik, ja, ik, ik vind het wel een leuke uitdaging. Uh, mochten de mensen luisteren die vanmiddag naar, uh, naar die gaan. Wij hebben inmiddels ook een Twitter-account. Uh, ik... Ik hoor graag wat het publiek graag uh, wil, wil horen. Inspraak. Het... Ja, <laughs> laten, we, laten we direct de, de discussie maar starten. Oké. Okay. Nou, ja. als u er naartoe gaat, de glasblazers is het gewoon, hè? De glasblazers, ja. Ja, ja. Uh, zo'n zo, zo apelstaart voor de glasblazers. Nou, ja. u kunt de nummers in, uh, indienen. Nou, ik ga het scherp in de gaten houden. Ik ben benieuwd wat er in, ingediend wordt. En jullie kunnen alles spelen, uh, wij hebben een vrij, vrij groot repertoire, klopt. Ja. Oké, okay, precies. Ja. Dus u kunt alles indienen wat u wil. Wensen naar de glasblazers. Meneer Sikkema, um, ik wens u een mooi toernooi. Ja, bedankt speel... wel. Oké, okay. tot ziens. Tot kijk. Jo. Na vier maanden komt er een eind aan een enorm succesvolle tentoonstelling in Parijs. Het gaat om schilderijen van impressionist Claude Monet. En om die, ten, om die expositie in stijl af te sluiten, is iets speciaals bedacht. De laatste vier dagen blijft het museum, het Grand Palais, 24 uur per dag open. Smorgens, smiddags, s avonds, s'nachts het mag, mag het publiek de schilderijen van Monet komen bekijken. En een van de mensen die dat al heeft gedaan, dat is onze correspondent Frank Renaud. Hij ging om 12 uur s'nachts met de metro naar het Grand Palais. Als je rond middernacht uit de metro stapt, in hartje Parijs, halverwege de champs Élysées, dan is het nog steeds ontzettend druk op straat... Maar je staat ook recht tegenover het Grand Palais. Een meer dan 100 jaar oud, gigantisch gebouw... met een prachtig glazen dak, met een glazen koepel ook. 12 uur s'nachts, maar voor de deur van het Grand Palais... staat echt nog een rij van, nou, ik zie ze van links tot rechts... zeker honderden mensen te wachten tot ze naar binnen mogen. Ja, we staan al anderhalf uur in de rij voor de tentoonstelling... zegt deze mevrouw hier... Is dat het wel waard? Monet, c'est c'est toujours la peine qu'on attend de si longtemps. Het is zeker wel de moeite waard om te wachten, want kunst en Monet in het bijzonder is het natuurlijk waard om te wachten. Maar het is peu Maar het is wel ijskoud, dus het wordt een beetje zwaar nu. Binnen is het in ieder geval een stuk warmer, maar ook ontzettend druk. Voor sommige schilderijen staan nou zeker vijf rijen mensen te kijken. Ah, is extraordinair. Meneer, wat vindt u van de tentoonstelling? Het is de tweede keer dat ik kom. Het is véritablement magnifiek. Het is de mooiste tentoonstelling van Monet die ik ooit gezien heb. Maar waarom komt u s'nachts? Omdat ik pensie dat er een heure zou waar er een beetje meer mensen zijn. Maar apparemment, niet tellement. Hij had gehoopt dat er wat minder mensen zouden zijn s'nachts. Maar dat is helaas niet het geval, want het is ontzettend druk. Het is ook een enorme grote tentoonstelling. In totaal hangen hier 169 schilderijen. En dat bestrijkt echt heel het leven van Monet. We zien stillevens en stadsbeelden, maar ook veel landschappen... en natuurlijk de hele beroemde waterlelies van Monet. Is het leuker om s'nachts deze tentoonstelling te bezoeken dan overdag? Oui, c'est assez surprenant. Het is verbazingwekkend om zoveel mensen te zien die s'nachts rond middernacht de moeite nemen om de tentoonstelling te zien. En zelfs nog uren in de rij te staan ook. Vindt u het zelf ook leuk om s'nachts hier rond te lopen? Ja, ah oui, bien sûr. Oui, oui. C'est ça est beau à Paris, de pouvoir trouver ce genre de ja, dat is het leuke van Parijs, dat dit soort dingen georganiseerd worden. En dat je dan ook s'nachts naar binnen kunt bij zo'n evenement. Dans le cadre de l'exposition Claude Monet, nous vous proposons de visiter donc le procès culturiste de Claude Monet, disponible à l'auditorium en entrée libre et gratuite. Jean-Paul Cluzel is voorzitter van de Franse Rijksmusea en dus ook van dit Grand Palais in Parijs. Meneer Cluzel, waarom 24 uur per dag open? à 39.000 visiteurs supplémentaires euh, de connaître cette exposition exceptionnelle. Dan, dankzij deze opening kunnen we nog 39.000 extra toeschouwers binnenlaten. Nous serons lundi soir vraisemblablement 910.000 visiteurs. Maandagavond als de tentoonstelling dicht gaat... zullen waarschijnlijk 910.000 bezoekers zijn binnengekomen. En dat is inderdaad een absoluut record. Zelfs ouders met kinderen hebben de moeite genomen... om het Grand Palais vannacht binnen te gaan... om hun kroost, de schilderijen van Monet, te laten zien. Mijn vader staat hier met drie kleine meisjes. Wat vinden jullie ervan? Ik denk dat het heel mooi is... maar er het meisje vindt het heel mooi, de tentoonstelling, zegt ze, maar er hangen wel heel veel schilderijen. Heb je ze geteld? Nee, ik heb niet Is het leuk om s'avonds naar het museum te gaan? We zijn een beetje fatigué, quand même. We zijn een klein beetje moe. Oui, c'est bien. Maar het is wel leuk, ja. De tentoonstelling van Clomonet in het Parijse Grand Palais is nog tot en met maandag te bezoeken. En dan tennis, de Australian Open. Er zijn geen Nederlanders meer in het toernooi, dat weten we. Maar er zijn natuurlijk nog wel allerlei mooie wedstrijden die gespeeld worden. Marcella Meske, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, want zijn er weer wat favorieten uit het toernooi? Nou, bij de mannen, uh, ja, toch wel een paar verrassingen. Misschien niet de topfavorieten, maar wel uh, hooggenoteerde spelers. Zoals de Rus Mikael Yushni, nummer 10 van de plaatsingslijst. Hij verloor van een jonge Canadees, 20 jaar, een qualifier. Milos Raonic, uh, nou, in vier sets. Dus ik denk geen beste dag voor de Rus. En toch wel verrassend als uh, nummer 10 van de wereld. En ook Jovi-Fried Tsonga, nog finalist in Melbourne in het jaar 2008. Hij stond als dertiende geplaatst. Hij verloor van de Oekraïner Dolgopolov krijgen wij trouwens straks nog mee te maken. Want Nederland speelt oh ja. tegen Oekraïne in begin maart. En hij komt uit de Oekraïne. Dus een lastige tegenstander die Tsonga in vijf sets versloeg. Dus Yushni uh. en Tsonga bij de mannen eruit. Ja, en Söderling uh, is, is door als topfavoriet Murray is door. Dat klopt. De grote favorieten, zoals Robin Söderling uit Zweden... en die Murray uit Schotland, nog geen set verloren beide. Zij zijn dus uh, door. Söderling versloeg de Tsjech Hernich. Murray uh, versloeg de Spanjaard Garci uh, Garcia uh, Lopez. 6-1, 6-1, 6-2. Nou, uh, Garcia Lopez 32 in de wereld, zou je denken... die had het er toch wel wat beter vanaf kunnen brengen. Dus ja, uh, Murray bijzonder goed in vorm. Er wordt ook niet zoveel over gepraat. Vorig jaar stond hij nog in de finale. Uh, toen dacht hij dat hij ging winnen. Tegen Federer. Nou, toen werd hij eventjes afgedroogd. Ja. Uh, nu sluipt hij door het schema, net als Zeuderling. Dus die twee uh, zijn zeer goed in vorm. En die moeten we ja, gewoon goed in de gaten houden. Kunnen verkomen. Nou, dan even de vrouwen nog. Uh, Kim Kleisters is misschien wel heel erg favoriet. Misschien wel de topfavoriet. Is hij ook in actie al geweest? Ja, zij won van de Française Alice Cornet. Uh, 7-6-6-3, dus één setje moeilijk. Maar ze is inderdaad de topfavoriete. Zeker na de uitschakeling gisteren van uh, Justine Henin. Zij verloor van Koetsnetsova. Venus Williams moest opgeven met een blessure. Ja, dan heb je bij de vrouwen kleisters. Natuurlijk Wozniacki, favoriete. Zwona Reva misschien, nummer twee van de wereld. Zij won ook uh, vannacht van Lucie Safarova. En je hebt ook nog Sam Stoser, de Australische. Wie weet kan zij voor een stuntje gaan uh, zorgen. Maar dat zijn uh, op dit moment de favorieten bij de vrouwen. Oké, okay, Marcella. Marcella, en, en, nog één vraag. Uh, bij tennis heb je geen dweilorkest, hè? Een Dwijlkerst. Nee, maar je hebt wel hele luidruchtige fans. In alle kleuren, okay. maten. En uh, die Geen ook leuk liedjes zingen, hoor. Nee, we hadden het vanochtend over de Dwijlorkest. Ik was gewoon even benieuwd. Zeg Marcella, dankjewel. Maandag spreken we weer verder. En natuurlijk, al die wedstrijden zijn gewoon het hele weekend te volgen. Hier op uh, Radio 1. Marcella Meske was dat. Uh, Dik de Hark zit al klaar met een hele nieuwe bril op. Vorige bril is gesneuveld een uur hiervoor. Maar dat hoort u dan weer allemaal niet. Maar goed, dat zeggen we maar die dit jaar stuurt doen. Ik wens je een hele mooie dag nog verder. Radio 1.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 De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat onderzoeken hoe vaak het voorkomt dat gehandicapten worden vastgebonden. Afgelopen week ontstond ophef over de situatie van de 18-jarige Brandon, die al drie jaar lang dagelijks wordt vastgebonden. En vanaf een Japans eiland is een onbewonnen raket vertrokken naar het internationale ruimtestation ISS. Aan boord is zes ton aan wetenschappelijk apparatuur, voedsel en kleding voor de astronauten in het ruimtestation. Het ruimteschip zal donderdag aankomen bij het ISS. En het waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline.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 Peter de Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen. Hartelijk welkom bij de nieuwshow. Het is uh, bijna vier minuten over half negen. Uh, wat gaan we doen? Om negen uur komt Bert Keizer, verpleegarts. U kent u misschien wel. Hij schreef bijvoorbeeld het refrein is hein. Met hem praten we over het plan om een kliniek voor levensbeëindiging te beginnen. Daarna komt Martin Mevius over de Hongaarse premier Victor Orbán... Een soort lookalike van Hugo Chavez. En er is een hoop te doen daar, onder andere over een mediawet. Het derde onderwerp zijn hamsterratten. En dat schijnen geweldige speurneuzen te zijn. En die worden tegenwoordig gebruikt, getraind... om onder andere mijnen op te sporen. Echte animal cops dus. En de laatste onderwerp dat uur is een heel zeldzame aandoening bij mannen. Die worden een week lang ziek als ze seks hebben gehad. Want ze zijn namelijk allergisch voor hun eigen zaad. Ja, ik denk misschien een raar verhaal. Het bestaat. Om tien uur dan komt Kluun. Ja, wie kent hem niet? Hij schreef een nieuw boek. Haantjes. Raymond van der Kluun, dat heet hij eigenlijk. Ingrid Hogevorst bespreekt de boeken deze week. En onze laatste gast is Joyce Roodnat. Met haar gaat het over de nieuwe appreciatie... voor de niet meer zo piepjonge vrouw. Ja, dat hangt echt in de lucht. U zult het zo meteen horen. Zo meteen hebben we het nog over het lege kantoor in Amsterdam. Willen we niet meer, maar eerst gaan we het hebben over wat er gisteren gebeurde. Precies, uiteindelijk leidde de studentendemonstratie... gisteren op het Haagse Malieveld... tot hard optreden van de mobiele eenheid. Die hele middag hadden zo'n 11.000 studenten... sommige berichten zeggen 15.000 studenten... geprotesteerd tegen de plannen van het kabinet... om zo'n 370 miljoen euro te bezuinigen op de universiteiten... en vooral ook de studenten. Sochtends hielden zo'n 800 hoogleraren uit het hele land een academische zitting... om hun zorgen over de bezuinigingen kenbaar te maken. Of daar ook werd gezwaaid met borden, die u misschien op televisie wel heeft gezien... of anders in de kranten, met de tekst op Rutte. Rutte precies. Ja. Gaan we vragen aan Martin Krof. Hij is rector magnificus van de Wageningen Universiteit... en ook voorzitter van het rectorencollege. En naast hem is net aangeschoven Arjo Klamer... hoogleraar culturele economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een gesprek dus over het belang en de kosten van kennis... en het presteren op topniveau in een tijd van bezuinigingen. Goedemorgen. Um, laten we eerst eventjes, ook voor de mensen die misschien op een of andere manier nog in staat zijn geweest om te missen... even een klein stukje geluid van gisteren uh, horen van uh, de studentendemonstratie. Ze kijken elkaar stomverbaasd aan het... Oh, nou, dat moet nog even opgedoken worden. Ja, uh, dat hoort u dan eventjes later. Meneer Koff, um, de sfeer bij de studenten... we hebben even kort wat eitjes in de ronde zien vliegen en iemand daar die, die ingreep... Het, uh, de sfeer bij u uh, met de hoogleraren die rondliepen daar in Den Haag, dat was een hele waardige sfeer. En dat was volgens mij uh, dat was niet toevallig. Hè? Nee, dat hadden we ook zelf zo gewild. We hebben dat ook met de rectorencollege besproken. We hebben ook lang over nagedacht, moeten we zoiets doen? Want het is natuurlijk uniek, uh, om 11, 1100 hoogleraren waren. Het is ongeveer een derde van de hoogleraren ja. in Nederland uh, om die uh, daar samen te brengen. Uh, maar blijkbaar vond iedereen de, de, de casus ook zo belangrijk... dat iedereen zei, van daar doen wij aan mee. Maar wel op een hele waardige manier. Is het eigenlijk ooit eerder vertoond? Nee, niet, dat ik weet. Nee. niet dat ik weet. Want er zijn toch een hoop demonstraties geweest in deze sector. Maar... Ja, maar wij hebben ook gezegd, het is niet in die zin een demonstratie. Het is gewoon een, een, op onze manier. Huh? Als wij belangrijke bijeenkomsten hebben, dan noemen we dat in TOGA. Ja. Dan hebben we hebben een academische zitting, noemen we dat. En zo'n zitting hebben we dus gehouden om aandacht te vragen... voor dit hele belangrijke onderwerp. U wist natuurlijk al dat die, dat die foto's de volgende dag alle kranten zouden halen. Dat, daar gingen wij wel van Want het is wel uniek. We hebben wel vaak natuurlijk corteges met de opening Academisch jaar en dergelijke. En er lopen er honderd hoogleraren. Deze ja. week in Maastricht ook. Daar waren we ook natuurlijk. Maar 1100 is wel enorm. Maar zijn jullie toen ook nog naar die demonstratie gegaan daarna? Een aantal van ons heeft daar gesproken. Ja? Ik zit even te kijken. Is dat fragment... ja, laten, we dat fragment... laten we dat fragment nu even laten horen. Ho, ho, ho, ho!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 Ik dacht, wat een arrogantie op het moment dat die man daar zou gaan staan. Gaat hij zich eerst laten feliciteren voor zijn verjaardag? Dat is op zich, zou dat nog wel leuk zijn? Waren het niet dat die toon zo ongelooflijk onverzoenlijk is? Meneer Klaver, vond u dat ook? Ja, ik vond het, uh, om het maar zacht te zeggen, stuitend. Uh, met geen gevoel voor uh, waar de universiteit voor staat... Uh, niet op enige wijze aangeven dat hij beseft... wat een ongelooflijk groot goed dat is ja. en hoe waardevol dat is. En juist in dit klimaat is het zo ontzettend belangrijk... dat iemand die daar de verantwoordelijkheid voor neemt, heeft daar ook voor gaat staan. En uh, het is gewoon ordinaire zaken doen wat nu uh, speelt. Gewoon uh, op een ordinaire wijze bezuinigen zonder enige visie, zonder enige besef... Uh, dat we uh, wat we eigenlijk zouden moeten doen om die universiteiten sterker te maken... in plaats van zwakker. Zijlstra heeft een hele uh, duidelijke boodschap aan die universiteiten. Ach, jullie hebben nog een zat, joh. Je hebt uh, uh, best nog vlees op de botten, Er kan nog wel van alles gebeuren. Nou kijk, wij opereren binnen een universiteit... en dan valt er natuurlijk heel wat te zeggen over verbeteringen. Uh, ik zelf, al, ik merk onder veel van de hoogleraar die er zijn... we zijn doodongelukkig in de zin dat wij vinden... dat de, de universiteiten ordinaire bedrijven aan het worden zijn. En dit beleid gaat er alleen maar verder op. Dus alles gaat over geld. Het gaat bijna niet meer over de inhoud. En daar zou het over moeten gaan, over de wetenschap... over de, he, waar de waarheidsvinding, waar wij natuurlijk voor staan... en waar wij uh, een passie voor hebben. Maar het is echt uh, enorm frustrerend om te merken dat in het beleid alleen maar over geld uh, in, uh, gepraat wordt. En ik heb jarenlang in Amerika gedoseerd. Uh, daar valt veel op aan te merken. Maar wat ik daar merk is dat uh, ook door VVD-stemmers... om het maar zo te noemen. VV, VVV-stemmers weet ik niet. Maar dat die universiteiten daar zeer sterk gewaardeerd worden. En dat ze er ook heel veel voor over hebben. Het is bijna ongelooflijk hoeveel in de betere universiteiten daar... hoeveel middelen er zijn om de ruimte te geven. Want daar gaat het om. De creatieve ruimte waarin de wetenschap tot haar recht kan komen, kan boeien. Meneer, meneer Krof, is dit het geluid uit Rotterdam... of is dit wat u namens eigenlijk alle universiteiten in Nederland... wel wil afgeven? Zo nou, hoogschap? feitelijk zien we dat overal. Want uh, ik zeg altijd, uh, investeren in, onderwijs is in, in onderzoek... is investeren in de toekomst van de kenniseconomie. Daar moeten wij het in Nederland juist van hebben. En als we daar niet op inzetten, niet extra op investeren... Andere landen doen het namelijk wel. Ja, maar het kabinet zegt, heen... wij, natuurlijk gaan we investeren. in kennis economie enzovoort. Maar goed, zij zeggen, om die tijd te overbruggen, hè, die paar jaar... Eh, is, er, is er voldoende eigen vermogen. Dat noemen we gewoon een greep in de kas. Waarom? Als Ze zeggen gewoon in feite, van, ze willen op onderwijs niet bezuinigen. Dat doet het dan ook niet. Ja, ja dat is doet logica. Dat met, uh, maar, maar, uh, maar, om de maar, twee jaar de lange greep uit de kast te nou, Want u, u zit natuurlijk toch één deze dagen, als dat niet al gebeurd is met Zelstra aan tafel. Als u dat argument, wat me toch vrij sterk lijkt, uh, op tafel legt, wat gebeurt er dan? Niet. Nou, dan gaan we, gaan, we, gaan we gewoon bekijken. Kijk, uh, in feite zeggen wij als universiteiten ook... wij willen uiteraard... we zijn al bezig ons onderwijs te verbeteren. Het kan altijd beter, het moet beter. We doen het goed in Nederland, in, uh, in universiteiten. Maar het kan beter. Uh, een collega hier heeft ook ervaring in, in de Verenigde Staten... zelf opgedaan als hoogleraar. Uh, wij willen mee. En je ziet, overal wordt geïnvesteerd. Opkomende landen, China, Brazilië, India, overal wordt geïnvesteerd. In faciliteiten, maar ook in de kwaliteit van docenten en van het onderwijs. Willen wij ook, maar geef ons dan die kans. En uh, ga dan niet uh, twee, drie jaar bezuinigen met een hele vreemde regeling. Ik vond gisteren ook uh, Veerman uh, echt een heel sterk argument brengen. Kees Veerman? Ja, Kees ja. Veerman. Ja, het is een, uh, en vooral omdat zijn speech eigenlijk ook uh, het meeste inging op, op juist die, die, die uh, noem inhoudelijke kant van de wetenschap. Hè, dat het in deze wereld en deze economie draait het om verbeelding. Wil je juist dat onze studenten ook breder kunnen denken, uh, kunnen reflecteren... Uh, de studies worden steeds meer gecomprimeerd. Vernieuwend kunnen denken. Vernieuwend kunnen denken, maar daar is tijd voor nodig. Ik heb ook zes jaar gestudeerd. Nou, ik heb eigenlijk langer gestudeerd, maar uh, zes jaar gestudeerd. En die tijd had ik hard nodig. Ik heb ook één jaar uh, totaal verspild, in zekere zin. Omdat ik, uh, ongelooflijk, uh, dan, dan loop je tegen alles aan. En dan, uh, maar dat is een ontzettend belangrijk jaar voor mijn eigen vorming geweest. Ik gun mijn kinderen, onze studenten, de tijd... Om die ontwikkeling door te maken. Ik ben het helemaal niet eens trouwens met alle labswanzerij die er natuurlijk ook voorkomt. Ik ben voor, voor intensivering. Die liberal arts colleges waar we nu mee bezig zijn, die trouwens heel kostbaar zijn, vind ik waanzinnig uh, goed dat dat gebeurt. Omdat daarmee juist een klimaat gecreëerd wordt waar onze kinderen tot, uh, tot broei kunnen komen. Even dan, meneer Kof, ja, die, zijn die, die langst gestudeerd? Lang lang precies, ja. zijn die nou zo duur voor de helemaal universiteit? Helemaal niet. Want uh, als samenleving nauwelijks wat? En uh, hooguit universiteit enigszins. En wij willen natuurlijk. Uh, de langst, langstudeerders die niks doen, daar willen we natuurlijk ook wat aan doen als universiteiten. Duidelijk, in het die zijn er ook, onderwijs. maar nu worden de labswagens en de, en de ijverigen juist op ja, één hoop gegooid. Ja, maar Het zijn juist uh, de, de langstudeerders die ik ken, dat zijn juist de hele goede studenten. Die extra een, st een studentenbestuursjaar uh, doen. Die uh, een jaar lid zijn van de medezeggenschap. Die extra vakken doen, die naar het buitenland gaan. Een extra stage doen. Dus dat zijn heel vaak die langstudeerders. En dat zijn onze talenten juist. En die willen we niet gaan beboeten, lijkt mij. Maar wat zegt dat nou over uh, premier? en de halbe Zijlstra, dat ze die mensen die langer studeren uitsluitend wegzetten als labswanzen. Dat zegt dan over hunzelf ook een hoop, denk ik. Ja, want ze waren zelf ook lang studeerders. Wie, wij zijn allemaal lang studeerders ja. geweest, maar goed, je, op een gegeven moment ging je andere dingen doen en dan bleef je nog ingeschreven staan, want je moest die eindscriptie nog schrijven, maar goed, je, je maakte in feite niet meer gebruik van het onderwijs. Nou ja, het is, dat is allemaal denken al veranderd. Je, uh, je, de, de, de, de, de, de, je denkt alleen aan kosten en, en opbrengsten en uh, dat wil je zo veel mogelijk minimaliseren, dus uh, maar het is inderdaad zo dat ik, ik, word, ik, ik in Amerika heb ik nooit gecalculeerd in Nederland word ik gedwongen om te calculeren wat denkt u dat ik ga doen als, en wat uh, bedoelt u dan met calculeren nou, ik ben een hoogleraar, ik ja. heb een student en die uh, uh, die levert een scriptie in en ik vind het een vijf oh. dat gaat me 3000 euro kosten als ik dat doe wat oh, ga ik dan oh, doen? Omdat hij een jaar langer moet Omdat sturen. hij dan langer Precies. door moet. Dan krijgen wij een boete. Ja. Wat denkt hij wat ik ga doen dan? Een zes hm. min van maken. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, het gaat dat, dat, dat, dat, dat is in strijd met integriteit. Als, als u bij de hogeschool uh, Holland in Holland in, zit, krijgt u nog een mooie afvloeding. Ja, ik ja. ga een deal met met de maken. Zeg, zegt ja. luister, is, jij betaalt me duizend euro en dan ga ja. ik daar uh, lekker met die student aan tafel ja. zitten en dan, uh, dan zorg ik dat die klaar is en dan uh, sparen wijst uh, 3000. Zo gaan we denken. En, maar dit nou, dat kan. Even, wel, gebeurt dat ook in in in Wageningen? Uh, nou, nee, kijk, wij moeten voor kwaliteit kijk, we op de blijven de gaan en dat ja, doen dat we ook weer aan natuurlijk. Maar hij weet Wij willen dat natuurlijk niet en het is ook uh, het rare van dit nee, systeem het dat, dat het we daar? de spelregels veranderen tijdens het spel. En, uh, dat is ook gemeen, ja. Dat, dat, dat, dat gaat en Dus in ja. feite krijg je nu ineens een boete. Terwijl je in een systeem zit. waarin je normaal hebt geopereerd als studenten. Dus studenten die actief geweest zijn in studenten. worden okay, nu ineens maar, een boete. Er heel kwam raar? gisteren op het podium een buitengewoon opgewonden uh, mevrouw van de VVD. die bijna onverstaanbaar sprak. maar wel bleef roepen in een veel te hoog spreektempo. wat ik probeer nu na te doen. En in dat soort bijzinnen. in ieder geval dat ja, dat heel misschien dan als het allemaal voor elkaar kon komen. dat misschien dan niet spel. Misschien voor de mensen die daar op het veld staan dit ogenblik niet op zullen gelden. <laughs> dat is ongeveer de betoning. Ja, dat is een raar betonen. Ja, dat is ja. fantastisch. Nee, maar de spelregels veranderen, dat betekent dat ze het meteen in willen laten gaan, ja. die boetes. Want die boetes ja. gelden zowel voor de universiteit als voor de student. Precies. Terwijl je zou zeggen nou, uh, iemand die begint met studeren, die, die weet dan uh, hoe treurig ook waar hij aan toe is. Precies. Maar nu moet hij dus uh, uh, meteen al het uh, geld terug gaan betalen. Dat ja, is de spelregels. Het is in feite je politie de politie zeg maar, een taakstelling geeft, uh, bezuinigt 10 miljoen. Um, en doe dat door uh, boetes uh, op te leggen. En je mag gewoon overal onverwacht borden neerzetten. Ineens mag je niet meer op 80 ja. rijden, maar je ja. mag maar 50 rijden. Nou, de eerste weken dan lopen de mensen erin, dus dan haal je het geld binnen. Ja. Dat is, uh, als je dat zo met een verrassingseffect doet, dat doen de, staats de staatssecretaris nu ook. Maar na een paar weken gaan de mensen zich aanpassen. En dan zegt, uh, met dit plan zegt de regering dan... Van, ja, dan moeten de universiteiten zelf betalen. Als de studenten een ander gedrag gaan vertonen... dan komt die bezuiniging bij de universiteiten terecht. Dat is heel raar. De uitgangspunten zijn duidelijk. Hoe kom je nou een beetje met elkaar in gesprek en in overleg? Want... Als je zelfstrouw hoort, uh, lijkt het ongeveer wel een totaal onzinnige nou, ja, uh, poging Stelke die. Rutte heeft al gezegd, er gaat niks veranderen. Nou, we moeten in breed overleg, want we praten nu over deze regeling. Maar er is nog één ander aspect waar nog veel grotere bezuinigingen zijn, honderden miljoenen. Dat zijn de aardgasbaten die we al jarenlang visionair geïnvesteerd hebben in kennis en innovatie. We hebben prachtige topinstituten... waar uh, uh, onderzoekers van de universiteiten samenwerken met bedrijfsleven. Bedrijfjes worden opgericht, uh, mooie proefschriften worden geschreven. Mensen worden opgeleid om later bedrijfjes, uh, in bedrijven in de R&D te gaan. Kennis in de intensieve economie uh, op te bouwen. En uh, daar... Die, die pot die wordt helemaal niet meer gevuld. Dus in feite, wat we altijd gezegd hebben... wij investeren die extra aardgasbateninkomsten inkomsten... in de lange termijn, in de jeugd van de toekomst... in de kennis-economie, in de motortjes van de oh. economie van de toekomst. Daar zeggen we, dat gaan we dus nu even niet meer doen. En dan denk ik, als wij denken met die 18 miljard bezuinigen... dat gaat over de lange termijn. We willen op de lange termijn gezond blijven als Nederland. Dan moet je dus die, die componenten... die investeren in de economie van de toekomst... die moet je natuurlijk... Uh, koesteren zelfs, zou ik zeggen. Maar hoe ga je nou met deze regering dan in gesprek? Nou, met de verschillende organisatieonderdelen... gaan we natuurlijk in gesprek met de ministeries... om uh, ten eerste uit te leggen wat er gebeurt. Want ik heb het idee dat veel mensen... Uh, ook in Den Haag niet weten... wat er met dat soort gelden gebeurt. He, die innovatie bijvoorbeeld, die topinstituut... of iets van water bijvoorbeeld. Nederland is helemaal top in water. Watertechnologie. We hebben een topinstituut... waar vier, vijf universiteiten samenwerken... met 90 bedrijven. Die helemaal innovatief zijn... En dat is dat gebeurt met die aardgasbaten. Onder andere. Bedrijven stoppen er zelf ook een kwart van het geld in. En het is ongelooflijk hoeveel leuke innovaties eruit komen. En de laatste drie jaar zijn er al 17 nieuwe bedrijven ontstaan als gevolg van dat onderzoek. En zo kun je het zeggen voor, voed, uh, voor voeding en gezondheid. Dat kun je zeggen voor de hele veredelingssector. Dus we hebben heel veel uh, grote initiatieven in Nederland. Die we geïnvesteerd hebben, waarin we geïnvesteerd hebben met die extra gelden. En uh, als we daarmee stoppen. Dan stoppen we met de ontwikkelingen die de, toekomst, de toekomstige kennis-economie gaan laten draaien. En maar, dat vind ik jammer. Maar daarbij, kijk, dat is ook wel natuurlijk heel sterk ja, gericht op de economie. Daar ben ik een culturele econoom. Maar ik uh, wil er ook op wijzen dat een universiteit inderdaad uh, in dat onderzoek direct bijdraagt aan innovatie. Maar het is ook een andere bijdrage die we leveren. Het is wel, uh, noem het maar weldenkende mensen, maar mensen in deze economie draait steeds meer over verbeelding ideeën. De auto die je koopt is voor een derde tot bijna de helft is een idee. Uh, ook imago, uh, verbeelding van wat het eigenlijk uh, betekent. Dat geldt voor uh, steeds meer uh, onderdelen van onze economie. Dus wij draaien helemaal op wat we noemen de creatieve economie. Uh, en dat gaat over ideeën. En die kweek je juist in settings als universiteiten... Uh, waar mensen uit de box kunnen denken, kunnen reflecteren... Uh, an, uh, duiken in het verleden en daar allerlei inzichten op doen. Uh, ik vind zelf ook dat de universiteiten veel meer waard zijn dan ze nu leveren. Ik vind dat we eigenlijk ook als universiteiten... ook in termen van permanente educatie... ook mensen die midden in het leven staan uh, verrijken. En, uh, en, en, um, en, en eigenlijk verder ontwikkelen. Dus ik denk dat de universiteiten uiteindelijk veel meer te bieden hebben in die zin. En uh, wat er nu gebeurt is dat we weinig gedwongen worden om als economische bedrijven neergezet te worden, waar het dus vooral over geld gaat, waar het vooral over economie gaat, over de arbeidsmarkt. En veel te weinig over uh, ja, die rijkdom aan, aan ideeën die wij uh, proberen in stand te houden. En ik merk dat in Amerika men dat veel beter begrijpt, dat men er ook veel meer voor over heeft, ook individuen. Ze gaan in universiteiten betalen daar twintig 30.000 euro collegegelden, vaak ook met veel subsidies... die dan weer gefinancierd worden door rijkere Amerikanen... die ongelooflijk geld aan hun universiteiten geven. En blijkbaar beseffen zij dus wel hoe belangrijk die universiteiten voor hen zijn. Daar stoppen ze dus heel veel in. Waarom? Omdat dat nodig is voor die samenleving... om steeds maar vooruit te komen en uh, ja, vitaal en, en uh, creatief te blijven. Nou, dat doen zij, dat is veel beter dan wij. Wij denken dat als kruideniers kunnen we gaan schaven... En Hakken en snijden en dan uh, komt het allemaal wel goed. Nee dus. En ik, ben er, ik merk dat ik echt wel kwaad ben. Eigenlijk. Ik had ja. over die houding van onze staties. Stel je voor, u, u gaat hier dadelijk de, de lift in, weer naar beneden. Daar staat hij zelfs. Die, die, die, die, die lift duurt 30 seconden. Wat zegt u dan tegen hem? Nou, ik moet me wel inhouden, moet ik eerlijk bekennen. Niet slaan. Nee, ik moet niet slaan en ik moet waardig blijven. Ik vind dat heel goed hoor, hoe we dat gedaan hebben gisteren. En waardigheid is ook de beste houding. Maar het is wel heel erg moeilijk, merk ik zelf. Ik vind het uh, omdat het zo bot is en zo weinig uh, besef van, uh, van. en ook weinig besef dat je dit ook moet. juist moet, moet uh, koesteren. Uh, want uh, moet je eens kijken wat, uh, wat we allemaal doen in de universiteiten, uh, We doen onze stinkende best. En, um, en ik denk dat we heel veel bijdragen, nog meer dan dat. Wat ik wel wil wijzen is dat ik ook vind dat onze universiteiten te veel... Uh, ook in hun opleidingen, dat te veel daar gericht is op arbeidsmarkt. Dat te veel studenten denken dat ze naar de universiteit komen om rijk te worden. En wat mij betreft mogen die studenten gewoon wel de prijs betalen. U sluit zich volgens mij moeiteloos aan, meneer Kop. op. Ja, zeker. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om gewoon eens uit te leggen... Uh, wat er gebeurt op de universiteit al om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er gebeurt al heel veel. En ja. wij willen als universiteit, zeggen wij ook, daar willen wij aan werken. Maar dan moet je natuurlijk wel de kans krijgen. En ook gewoon als je dus zegt van, ik ga het onderwijs niet bezuinigen. Doe het dan ook niet. Liftdeuren gaan nu open. Hartelijk dank. Uh, u hoorde Martin Krofrecht, rechter Magnificus van de Wageningen Universiteit. En ts voorzitter van het rectorcollege. En u hoorde ook Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Heren, hartelijk dank. Graag gedaan. De gemeente Amsterdam wil af van de leegstaande kantoren. En in dit geval blijft het niet alleen bij woorden, want Amsterdam gaat boetes opleggen aan eigenaren van kantoren die langer dan een half jaar leeg staan. En na een jaar van leegstand wordt er door de gemeente zelfs een andere bestemming voor het pand gezocht. Op die manier kan de gemeente bijvoorbeeld woonruimte aanbieden aan studenten. Of wordt een werkkamer ineens een kunstgalerij. Over de mitsen en maren van dit onorthodoxe initiatief gaan we praten met de Amsterdamse vastgoedadviseur Dirk Sozef. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gaat dit plan werken? Nee, het oh. plan gaat niet werken. <laughs> Want? Waarom niet? Er zitten goede elementen in het plan. Mm. Zoals dat de gemeente mee wil werken met een transformatieteam... om de transformatie van een kantoorpand naar een woning te bevorderen... Ja. of een andere functie. Dus dat zijn goede elementen. Ja. Maar het meest kwalijke element in dit plan is het element dwang. Uh, in de huidige marktomstandigheden kan je niet met dwang werken... Richting de kantoreigenaren. Ja, maar goed, uh, die kantoreigenaren uh, moeten misschien wel gedwongen worden, want zelf bewegen ze te weinig. Nou, ze zijn bezig hoor. Er zijn genoeg ja. initiatieven gaande uh, mm. onder de onder marktpartijen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, de anti zijn hartstikke actief op de Amsterdamse kantorenmarkt. Veel ruimtes worden ingevuld, maar. Uh, Daarnaast zijn ook ontwikkelaars bezig en eigenaren bezig om al te herontwikkelen. Maar ze lopen nu al vaak tegen de gemeente op omdat een bepaald transformatieproces vanwege regelgeving niet door kan gaan. Wacht even, dus aan de ene kant zegt de gemeente... jullie moeten uh, die, daar iets mee doen. En als je het niet doet, gaan we boetes opleggen. En aan de andere kant maken ze, maken ze de eigenaren van die lege kantoorpanden... onmogelijk door regelgeving. Dat lijkt mij wel een raar dubbel gedrag. Nou, het, het, het, het wordt nu nog gewoon echt bemoeilijkt. En het is niet heel makkelijk. En daarom zit dus nu in dat nieuwe plan... komt er dus onder andere een transformatieteam... die dus daar dat wil bevorderen. U, u hebt het woord nu vijf keer gehoord. Ja? Wat gaat zo'n transformatieteam doen dan? In het verleden was het dus echt dat je bij het loket moest komen van de gemeente... en daar alle formulieren moest invullen en dat ze daar gewoon de hokjes eigenlijk afstreepten. Mm. En nu is het veel meer dat er gezamenlijk opgetrokken wordt in de nieuwe verordening. Het is toch ook een gezamenlijk belang? Het is zeker een gezamenlijk nou. belang. En daarom vind ik dus dwang, als je zegt het is een gezamenlijk belang en een gezamenlijk probleem... vind ik ook dat je het samen moet uh, oplossen en niet hier op dwang. En er zijn andere oplossingen die, die beter zijn en waarmee je samen eruit kan komen. Ja, maar ja. Je, maar je, wat is dan die andere oplossing? Er zijn genoeg oplossingen. Ten eerste uh, is het van groot belang om te zeggen: de Amsterdamse kantorenvoorraad, dus alle kantoren mogen niet uitgebreid worden. Het is uh, opvallend dat enerzijds dus de gemeente Amsterdam dwang oplegt, mm -hmm. maar anderzijds wel nog grond uitgeeft voor nieuwe kantoren. En die kantoren zijn, die gronduitgift ja, is maar heel dat erg belangrijk. Is logisch. Stel je voor dat een buitenlands bedrijf naar Amsterdam wil komen. Die gaat dan niet in zo'n uh, half nee. uitgewand kantoorpand nee. zitten... waar we nog eens een beetje een verfje en, en, en een houtje gaan vervangen. Die willen gewoon een behoorlijk pand ja. en die willen uitstraling. Klopt, klopt. En dat moet ook gebeuren. Je moet ook blijven ontwikkelen om als omstammaatrekker te blijven. Maar je moet wel dan niet zozeer je voorraad gaan aanvullen... maar je moet verversen. Dus wat je als gemeente moet zeggen is ontwikkelaar, gebruiker, jij mag 30.000 vierkante meter ontwikkelen... maar zorg dan ook voor dat aan de andere kant... Structureel leegstaande panden van de markt afgaat. Daardoor ga je verversen van de markt en ga je niet zozeer uh, heel en erg uitbouwen. En gebruikt die wel bijvoorbeeld inderdaad voor uh, uh, huisvesting en dat soort dingen? Gebruikt die voor huisvesting. Gebruikt die desnoods voor een parkeergarage of voor voorzieningen. Want de leegstand is vaak geconcentreerd op wat wij noemen monofunctionele locaties. Dus waar enkel en alleen kantoren staan. Ja. Dat vinden gebruikers in deze tijd niet meer aantrekkelijk. Nee. En wat, want de, wat de gemeente wil doen is dus die panden echt gewoon verplicht uh, kopen, hè? Nou, ze, willen ze, niet, ze willen verplicht willen ze een gebruiker met een gebruiker aankomen. Maar ze willen dus niet die panden kopen? Die blijven dan wel in het bezit van die... Ja. Uh, van die... Die, die blijven wel in het bezit van de belegger. Ja, ja. dat wel. Ja. En ze kunnen ook zeggen, belegger... en dat is ook een groot dwangmiddel... van of eigenaar, je bent verplicht om te gaan renoveren. Ja. En um, ja, veel eigenaren hebben het natuurlijk... vanwege de hele economische crisis helemaal niet makkelijk. En die panden die al lang leeg staan... Dat kan niet, dus daar dat, moet samen opgetrokken worden. Ja, maar dat is het ene deel van de redenering. De andere deel van de redenering, die gebruikt gemeente Amsterdam... en niet geheel ten onrechte, is dat een hoop van die kantoorpanden leegstaan... omdat het financieel technisch wel goed uitkomt... omdat het allemaal aftrekbaar is. En eigenlijk dit ogenblik in een moeilijke woningmarkt... wel eens financieel aantrekkelijk kan zijn voor eigenaar... om die dingen leeg te laten staan. Dat is het andere deel van de redenering. Ja, maar dat, dat, dat, dat klopt niet geheel. Dat klopt niet geheel, om heel eerlijk te zijn... Um, de, de, de eigenaren voelen het, en dat, zijn, uh, dat kunnen particuliere beleggers zijn... maar dat kunnen ook internationale beleggers zijn, gewoon buitenlandse pensioenfondsen... die voelen het iedere dag dat er leegstand is in hun pand. En ze zijn er iedere dag mee bezig. En de gemeente zegt ook van, ja, wij gaan nu met gebruikers aankomen... die uh, in jouw pand kunnen komen. Mm -hmm. Ja... De markt heeft het al opgepakt. Er zijn al anti-kraakbureaus. En dat zou niet heel veel anders zijn. Uh, het zou mij in ieder geval heel erg verbazen... als de gemeente nu met een heel groot bedrijf gaat aankomen... die de uh, private markt niet gezien heeft. Ja. En daarom zeggen wij ook meer uh, om te gaan naar positieve stimulansen... in plaats van alleen maar dwang en een tegenpartij te zijn. Oké. Okay. Dat is duidelijk. Hartelijk dank vastgoedadviseur Dirk Sosef. Over de plannen van de gemeente Amsterdam. Over de aanpak van de leegstand van het kantoorpanden. U kunt naar pagina 260 als u hier meer over wilt weten. Tot zometeen.